Twee uur Kees Groot met het NOS-journaal. In Libië hebben de opstandelingen het Groene Plein in Tripoli bereikt... in het hart van de stad. Ze werden daar opgewacht en toegejuicht door een grote menigte. Vlak voordat ze het centrum introkken, leek het of er op ze geschoten werd... maar bij een tweede poging konden ze het plein wel bereiken. Veel inwoners van Tripoli dragen vlaggen van de oppositie... ze rijden toeterend door de straten en verscheuren posters van Gaddafi... Volgens de opstandelingen hebben ze vrijwel geheel Tripoli in handen... alleen het uitgestrekte commandocentrum van kolonel Gaddafi hebben ze nog niet veroverd. Eerder berichten buitenlandse persbureaus dat Gaddafi gearresteerd zou zijn... maar het bleek te gaan om zijn zoon safe. Tegen die zoon is een arrestatiebevel uitgevaardigd door het internationaal strafhof. De opstandelingen hebben de laatste uren verrassend snel het centrum van de Libische hoofdstad bereikt. Ze lijken nauwelijks op aanhangers van Gaddafi te zijn gestuit... Een woordvoerder van het regime van Gaddafi zegt dat het afgelopen etmaal bij de strijd om Tripoli 1300 doden zijn gevallen. Maar het is volstrekt onduidelijk of dat aantal klopt. In andere Libische steden die al in handen zijn van de opstandelingen wordt massaal feest gevierd. Een woordvoerder van Gaddafi zegt dat het regime bereid is om te onderhandelen en vraagt de opstandelingen de gevechten nu te staken. Gaddafi zou rechtstreeks willen spreken met het hoofd van de Libische overgangsraad die de opstandelingen vertegenwoordigt.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 Midnight Man uit 1984, Flash and the Pan, terug te vinden op de LP Early Morning Wake Up Call. En misschien is deze muziek vandaag ook jouw wekker in deze vroege ochtend. Cairo's Nacht van het Goede Leven, met Axel van der Ende. Welkom in deze zomerse Nacht van het Goede Leven. Misschien ben je nog op omdat je de situatie in Tripoli volgt. Misschien geniet je nog na van fijne uren in dagdelen van of het complete afgelopen weekend... Misschien ben je aan het piekeren, misschien ben je met een tangetje, een vergrootglas en veel geduld een sieraad aan het repareren. Of misschien ga je gewoon nooit voor drie, vier of vijf uur naar bed. Nou dat treft, want tot zes uur is dit weer een nacht van het goede leven. Zonder Adeline van Leer, dat hadden ze goed, de echte Janne, want zij viert nog even haar vrijheid. Vannacht opnieuw live muziek. Vorige week hadden we Annie Mary te gast in het laatste uur. Deze week opnieuw een dame. Ganna is bij ons tussen vijf en zes. Ze gaat live spelen met haar band. Aflevering drie en vier van het collectief laten we horen. Het hoorspel rond een advocatenkantoor. We praten met correspondenten over de wereld over hoe daar vakantie gevierd wordt. Het spel Speech van de jarige. En we luisteren naar materiaal uit de archieven... dat we graag nog eens opzetten op de onverslijdbare bandrecorders. Dit is de nacht van het goede leven. Vijf streepjes bereik. We proberen zo solide en betrouwbaar mogelijk binnen te komen. Daarvoor hebben we een speciaal nummer met maximale bandbreedte ingeschakeld. Die komt elke uur terug en dit is hem. We draaien hem in een aantal gedaantes vannacht. Dit was het origineel uit 1966. Of schoon het een beetje is afgeleid van Beachwood 45789 van de Marvelettes uit 1962. Eddie Floyd was dit met 6345789. Op 23 juni van dit jaar overleed actrice Ina van Vaassen op 82-jarige leeftijd bekend van haar toneelrollen, van haar film- en televisiewerk... en zeker ook van het seizoen dat ze naast Wim Sonneveld speelde... in dienst theatershow. 600 voorstellingen werden er gegeven van dat programma... een ongelooflijk aantal. In Theater van het Sentiment bij de KRO Radio 2... sprak Mark Stakenburg met Ina van Vaas over die periode in 1967... toen ze naast Sonneveld te zien was in de Nederlandse theaters. Het gesprek werd gevoerd op 7 januari 2010. En hoewel hier en daar de hoge leeftijd van de actrice... door de antwoorden heen sluimert... is het een mooi gesprek wat we graag nog eens willen laten horen. Mark Stakenburg praat met Ina van Fase. Het kan niet op. De kranten die weten niet in welke superlatieven ze zich moeten uitdrukken... om het optreden van de actrice Ina van Fase in de tweede show van Wim Sonneveld te beschrijven. Krachtig, charmant, beminnelijk, innemend, hartverwarmend... Een recensent noemt haar een van Sonnevelds briljantste vondsten... van de laatste jaren. Nou, daar kan ze het mee doen. En ze komt nog wel van het grote toneel. En dit is pas haar eerste uitstapje naar de wereld van de kleinkunst. Gisteren, de dag voor onze kroondag, was de feestelijke gala-première in de Nieuwe Lamag in Amsterdam. En vanavond komt mevrouw Ina van Vaasen bij ons in het theater vertellen... hoe dat uitstapje naar de wereld van de kleinkunst is bevallen. Hartelijk welkom, mevrouw van Vaasen. Ja, goedenavond. Hoe kwam u zo bij die show van Wim Sonneveld terecht? Nou, het was heel simpel, want hij belde me op en zei... Uh, ik wil je graag hebben voor het volgende seizoen. <lacht> en uh, dan uh, jij en ik samen. En verder niemand. Goh, en wat, wat dacht u toen u... Nou, Zo ja, bij, dat is eigenlijk een, een, een, in zoverre een heel heel groot verhaal, maar dat kan ik in een korte tijd zeggen. Uh, ik, ik was altijd een, een fan van hem, dus uh, ik zat altijd bij de bij de bij de voorstellingen te kijken. Toen kende ik hem nog helemaal niet. Maar ik was altijd die fan, dus ik zat er altijd weer. Ja, en, en wist hij dat? Maar, maar nu, toen hij mij opbelde, toen kende ik hem al, hoor. Toen had ik hem al leren kennen en alles enzovoort. Ja, was u verrast? Ja, dat zal wel. Ja, dat zal wel. Ja. Maar ik heb er meteen een aardig verhaaltje over. Zal ik meteen even een aardig verhaaltje vertellen? Bye. Dat was in de tijd dat, het, uh, dat altijd een brandweerman uh, in de schouwburg stond. Mm -hmm. Dat moest, hè. Vooral als er brand kwam. Nou ja, goed. En dat vonden wij ook allemaal heel gewoon, natuurlijk. Maar in dit geval was het dus... We hadden uh, weer besloten zelf en samen zijn vriend... Die hadden mij natuurlijk... en ik, Oh ja, ik had ze zelf ook wel eens gezegd, geloof ik. van eh, Als we nou toch dit gaan doen... Dan, eh, dan is het wel leuk natuurlijk als het een beetje opvallend eh, opkomt. Ja, hè? Ja. En niet van die mevrouw die op eh, de televisie... en al dat... Eh, eh, nou ja, toen kwam ik dus op met alles op en aan, weet je. Hè? Dus, eh, nou, noem maar op. En die man, die, die keek natuurlijk wel, allicht... En ik deed het hele verhaal natuurlijk. En ik had kleding aan. En het was echt helemaal op, op seks. Hè? En bloot behoorlijk zo. en zo. Maar toen kwam ik toch ook af, ging ik hoe ik vergoed ik, ik ben. Ja, ja. En uh, toen zei hij... Uh, nou, nou, dat... Uh, en dan fluisteren natuurlijk. He, heel zachtjes uh, in mijn oor zeggen. Van, uh, nou, nou, dat was... Uh, uh, uh, nou, ik weet niet meer wat hij letterlijk zei. Maar nou, van, nou, Nou, nou, nou, nou. nou, en, uh, nou van, en toen, daarna moest ik weer op natuurlijk. En toen ging ik op. In een, uh, een prachtig uh, kostuum. ziek. Uh, uh, ja, toen was, ja. ik echt, was, was ik echt ook ziek. En toen kwam ik weer af natuurlijk. En, terug. en uh, toen zei hij, daarnet was u meer vrouw. Oh, ja. Gelukkig ik ja. het, weet ik het nou nog. Ja. Ja. Uh, Daar fluisterde natuurlijk in mijn oor. Ik... <laughs> vind, ik nou, vind ik nou nog leuk? <laughs> ja. Zullen we even luisteren naar een fragment uit de show die u heeft gedaan toen met Wim Sonneveld luistert u eventjes mee. Maar ik ben gekomen om uw aandacht te vragen voor mijn artistieke wederhelft Ina van Vasse. Want dit is niet alleen een one-man-show, het is niet alleen een Willems-show... het is ook een Ina-show. De show heet dan ook de Willem-Ina-show. <lacht> en Ina van Vaas, u kent haar allemaal. Ina van Vaas, ze komt van het grote toneel. Ze heeft grote rollen gespeeld bij de grote kunst. En dit is de eerste keer in de geschiedenis van het Nederlands theaterleven... dat een grote actrice naar de kleine kunst komt. Nou, dat zijn nog eens woorden van Wim Sonderveld. Hij noemt u uw artistieke wederhelft. Ja, dat was ook zo. We deden het helemaal met z'n tweeën. Er was er niemand bij. Wim Sonneveld heeft het de grote overgang van het grote toneel... naar de kleine kunst. Gold dat inderdaad ook voor u? Voelde u dat zo? Nou ja, het is, het is, het is een andere, ander genre natuurlijk... Dan, uh, dan, uh, dan Shakespeare. Ja. Ja, wat moet ik daarvoor zeggen? Moest u daar aan wennen? Vond u dat anders? Nee, nee maar ik vond het alleen maar anders omdat ik het zo leuk vond... Ja? Hoe ja. was het dan met Wim Zonneveld? Hoe was het om met hem te werken? Oh, ideaal. Het was... Een, uh, ja, het was ideaal. Ideaal. Ook, waarom... ook samen met, uh, met, uh, met zijn vriend samen. Ja? Waarom was het zo ideaal? Omdat het zo leuk was om te doen. Ik kan het niet, niet beter zeggen, gewoon. Het was een unieke man. Ik, ik, als ik nu aan hem terugdenk, helaas. Ja. Ja. is gestorven, denk ik nu nog meer... Mm -hmm. Ach, ach, wat jammer toch. Ja, maar het is nou eenmaal zo. En ik ga ook dood, natuurlijk. En iedereen gaat dood, dus dat weten we nou wel. Maar het was toen wel heel erg, heel erg onverwacht. Ja. ja, de dood van Wim Zonneveld. Nou, bent ja. u... Nou, bent u van huis uit, laten we zeggen, niet een echte zangeres... maar u moest wel zingen in ja, die show. Ja, ja. Hoe voelt u dat? nee, maar ik heb ook niet... Maar het idioot is dat ik nu... en het is al zo lang geleden... dat altijd mijn stem... Dat doe ik nog steeds in huis. Ja, dat doe ik nog steeds. En dat hoeft al lang niet meer, natuurlijk. Nee. Wat ja. vond u het hele bijzondere aan Wim Sonneveld? Ja, ik kan dat niet zeggen. Hoe, hoe moet je iemand beschrijven? Als je, als je denkt, oh oh, man, dan doe je dat verschrikkelijk mooi. Ik denk dat u duidelijk bent. Later bent u echt bevriend geraakt met uh, Wim? Ja, ja. Maar ergens staat erin dat, dat hij bij mij de, de fijnste vond om, uh, om, om mee te werken van al die mensen met wie hij gewerkt heeft. Dat is een mooi compliment. Nou ja, ja, het is misschien niet aardig om het nou te zeggen. Omdat er natuurlijk hele fantastische mensen, andere mensen ook, waar hij mee heeft samengewerkt. Maar ik was wel geflatteerd. Dat wil ik wel even zeggen. Tuurlijk. Ja. Denkt u vaak aan wat u allemaal heeft meegemaakt tijdens uw lange carrière? Nee, daar begin ik helemaal niet aan. Nee? Toen heel uh, klaar. En toen, en nu toen maak ik beelden. Dat doe ik al jaren. Mm -hmm. Dus dat is, dat, dat is erg belangrijk voor me om wel aan het werk te blijven. Nog altijd? Oh ja. Dank u wel, mevrouw Ine van Vaasen, dat Alsjeblieft we met u terug mochten naar 1967. Ik heb het heel graag gedaan, zeker met dit onderwerp. Hartelijk bedankt. Ik dank u zeer. Dag. Dag. Toen zij hem voor het eerst zag jeetje wel niet zo jong, maar interessant, dat wel. En sexy ook al langer dan gewoon was, keek ze aan toen ze werd voorgesteld. Hij haar zag, dacht hij, een aardig meisje. En verder niks, hij voelde zich te oud. En bovendien had hij ook nog drie kinderen. Want bovendien was hij ook nog getrouwd. Zo hoort het ook, zo hoort het ook. Verliefdheid is voor jonge mensen een hand. Houdt zijn fatsoen. Want anders krijgt hij klappen net goed. Dan nou moet hij het maar niet doen. Maar eens bracht hij haar thuis, het was na een feestje. En die beleefdheid kwam een duur te staan. Hij werd op slag verliefd en oude planken. Die brandden hard, er was geen redding aan. Maar duren kon het niet, want vrouwen en kinderen. En ook nog overspeld, dat is niet zo best. Hij brak met haar, het was een bitter afscheid. En het heeft zijn leven grandioos verpest. Zo hoort het ook, zo hoort het ook. Verliefdheid is voor jonge mensen. Een oude mens houdt zijn fatsoen. Want anders krijgt hij klappen, net goed. Dat moet hij maar niet doen. En s'nachts in bed lag hij aan haar te denken. Hij dacht daarna krankzinnig veel aan haar. En hij dacht ook, wou nou mijn vrouw maar doodgaan. Dan waren zij en ik toch bij elkaar. Maar vrouw bleef rustig verder leven. Dat was maar goed, het was een brave vrouw. Ze vond wel dat hij stiller was geworden. Maar och, een goede vent en altijd... Zo hoort het ook, ja, zo hoort het ook Verliefdheid is voor jonge mensen Een oude mens houdt zijn vaart Wat Want anders krijgt hij klappen en pot Dan moet hij het maar niet doen En wat deed zij, wat deed zijn grote liefde Ze dacht, ik moet hier uit dit land vandaan Ze emigreerde, trouwde en kreeg kinderen Soms dacht ze vaag, hoe zou het met hem gaan? Met hem ging het niet meer, hij was gestorven. En met hem ging zijn liefde in de kist. En daarmee was de passie van een leven. Verdaan, vergaan, verloren, Uitgewist. Zo. Jonge mensen, een oude mens houdt zijn fatsoen. want anders krijgt hij klappen net ja, goed. Dan moet hij maar niet doen. Laat van het goede leven met Axel van der Ende Country uh, muziek, muziek met grondslag in de country. Dat is uh, in de Nederlandse hitparades nog uh, ver te zoeken. Een beetje een suf imago heeft het hier nog altijd. Maar in Amerika ligt dat anders. En uh, breken de Idea bandjes door die hippe country muziek maken. Zoals uh, Gloriana. Ze zijn er een recent voorbeeld van. In 2009 begonnen ze met. Uh, en met dit: How far do you wanna go? gaan ze proberen de oversteek naar Europa te maken. Avond. Toontelligen. Het is zomer. De zon gaat onder en alles is bijna mooi. Mensen roepen elkaar toe. Wat scheelt het nog? Niets, roepen ze terug. Het scheelt niets. Doch nooit was alles zo vrijwel volledig, zo grenzeloos mooi. Zij die nu nog waarschuwen voor de werkelijkheid... hebben daar waarlijk geen reden meer voor. De maan komt op. Kleine, bloedige karkassen drijven langs de horizon. En iemand zegt, ik kan niet meer. Wijst naar zichzelf, ik... Ik kan niet meer, fluistert ik. In zijn Led Zeppelin-periode verlangde frontman Robert Plant... wel eens naar een band met een hoge R&B-gehalte. In 1981 maakte hij er werk van en startte hij met The Honey Drippers... een band met een goede ritmesectie en ook koperblazers. Commercieel werd het een minder groot succes. Dit Sea of Love was de enige echte hit. En hij is nog mooier geworden als uitlooptune... van het bijzondere theaterprogramma van Diederik van Vleuten. Daar werd wat groots verricht. Vanaf 4 september gaat deze voorstelling in de reprise... tot ver in het voorjaar. Zijn fraai en indrukwekkend verhaal... Over over het leven van Van Vleutens oud-oom in Nederlands-Indië. Niet licht, maar beslist ook niet zwaar... en hoe dan ook een meeslepende vertelling waar je ook zit in de zaal. Een heel bijzondere voorstelling die met of zonder voorkennis... of affiniteit bezocht kan worden. Daar werd wat groots verricht. Tijd voor het uh, spelletje. Speech, speech van de jarige, zo heet het. Want uh, daar straks om 12 uur zijn weer een heleboel mensen jarig geworden. En deze man die we zo meteen laten horen, die hoort daarbij. We gaan een klein stukje van zijn stem horen. Hij gaat even speechen, de jarige. En aan u de vraag wie het is. Hier komt de opgave. Dus je kan ook je, je, je tegengevoel laten spreken... en zeggen van nou, dit is zo'n waanzinnig nummer. Dit nummer van Anja... Met de laatste dans. Alleen al de titel, de laatste dans. Wie verzint dat? En, en wat gebeurt er tijdens zo'n laatste dans? Nou, daar heeft ze twee minuten en 53 seconden tekst over. De jarige van vandaag, de opgave 0800 1121, Als u weet wie het is en als u kans wilt maken op de nacht van het goede leven. Knijpkat, we laten de opgave nog één keertje horen. Dus je kan ook...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 Sure, the stand is so strong Chase my path with all the clues gone Success and I, it's life a true one Dropping the hour, pulling just offload Negative rap now, we just step road Swinging the hour, getting boosted by cold. Winning's the key, make it known Walk you spinning faster Day by day gets harder Oh, I'm a soldier Fighting till it's over Terwijl menig sporter zich momenteel nog via een EK of WK probeert te kwalificeren voor de Spelen van volgend jaar in Londen, maakte de organisatie alvast de officiële tune eh, bekend voor Londen 2012. Er is gekozen voor Dion Bromfield. Qua stemgeluid lijkt ze veel op haar veel te jong overleden petante Amy Winehouse. Spinning for 2012 geeft de nodige extra spierspanning voor de Olympics van volgend jaar.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 Ja, hij wordt 65 vandaag. Ik denk niet dat hij heel moeilijk is. Goedenacht, de nacht van het goede leven. Goedenacht. Hallo, met wie spreek ik? Met Jasper de Groot. Ja, goedenavond Jasper, goedenacht. Heb je een idee wie de jarige van vandaag is? Uh, Felix Meurders. Ja, inderdaad. Meteen herkend? Uh, ja, het viel ook dat ik net al in de uitzending van Echte Jan... ...toeval dat daar ook aan bod kwam dat hij jarig was. Dus... Werkelijk. Ja, dat <laughs> het is schildert. toch ook wat? In deze dolle nacht met uh, nieuws uit de Tripoli... Uh, ...is toch ook Felix Meurders een uh, trending topic, uh, zullen we maar zeggen. Ja. Yeah. Ja. Zeg, je hebt de nacht van het Goede Leven knijpgat gewonnen. Ah, Ja, mooi. Dus uh, blijf even hangen, dan no noteren we je gegevens. En dan uh, wens ik je verder nog een prettige nacht. Blijf je wakker? Uh, ja. Van, uh, en om welke reden is dat? Uh, nou, sowieso normaal gesproken al, maar zeker niet met al het nieuws. Dus... Ja? ja? En normaal gesproken ben je ook wakker? En waarom is dat dan? Uh, nou, meeste nieuws gebeurt toch s'nachts. En ik hou wel een beetje van om mijn nieuws te volgen. Dus zodat... Oh ja, dus dat doe je elke nacht zo? Uh, ja, meestal ga ik zo tegen een uur of vijf te bed. Ja. Dus, uh... En wat doe je daar dan overdag mee? Met, met, met wat je s'nachts allemaal hebt gehoord? Um, nou, overdag niet, niet heel veel. Ja, ik, ik verspreid via Twitter, maar verder. Uh, ja, ik analyseer het, maar verder niet echt. Uh... Nou ja, dat is toch heel wat, het analyseren? Ja. Ja. Zeg, dankjewel. Ja. En een prettige nacht nog. Jo. Oké. Okay. Felix Meurders, 65 wordt hij vandaag. En de laatste dans van Anja, nou, die draaien we niet. Maar wel een band waarvan wordt gefluisterd dat Felix vanwege de single The Way It Is... bijna bij de popradio was gebleven destijds. Bruce Hornsby and the Range van hun debuutalbum is dit The Long Race my mind says you running through Bruce Horsby en The Range met The Long Race de zomermaanden maken we in de Nacht van het Goede Leven een reis rond de wereld. Om te ontdekken hoe Nederlanders die in de verre windstreken definitief zijn neergestreken... hun vakantie doorbrengen en vooral ook hoe de lokale bevolking dat doet. Vandaag zijn we afgereisd naar de stad waar volgens de naam de wind je altijd gunstig gezind is. Het is de stad, de stad van het Plaza de Mayo, de romantische tango en Evita Peron. En dan gaat het uiteraard over Buenos Aires, hoofdstad van Argentinië. En hier zit voor ons Natasha de Winter. Goedenavond Natasha. Goedenavond. Want het is avond voor jou, hè daar? Ja, ja, klopt. Ja. zondagavond in uh, Buenos Aires. Hoe ziet het leven er in de stad op dit moment uit? Uh, nou, rustig. Uh, ook misschien wel iets rustiger dan normaal want morgen is het hier een vrijdag. Uh, en uh, ja, de straten zijn redelijk verlaten. Uh, ik zit eigenlijk wel vlak echt dicht bij het centrum waar ook de theaters et zijn, dus daar is het wel wat drukker. Ja. En vandaag is het ook nog uh, Dia de Lino, de dag van het kind. Dus die zijn allemaal naar restaurants toegenomen en de hele dag met ballonnen hebben ze rondgelopen in cadeautjes. Dus wat dat betreft is het wel een roerige dag geweest. Ah ja, en, en morgen is een vrije dag uh, vanwege wat? Uh, vanwege San Martin uh, en dat is eigenlijk de vrijdag van Argentinië. Uh, en eigenlijk was die, die, die feestdag afgelopen woensdag, oh, maar dat wordt dan doorgezet naar nou, een maandag. Opdat dan de Argentijnen een, een lange vakantie nemen van drie dagen dan en allemaal een kleine mini-vakantie nemen. Want dat is natuurlijk weer goed voor de economie. Ah ja, ja, dus de, dat is op dit moment uh, aan de gang, die mini-vakantie? Ja, ja, voor diegenen die het kunnen betalen. En dat is eigenlijk uh, nou ja, in ieder geval de helft van de bevolking, of misschien wel iets minder. Dus middenklasse Argentijnen naar boven. En een deel daarvan is bijvoorbeeld naar de bus gegaan, of die gaan naar het binnenland. Ja. Van dag of drie. Oké, okay, ja, ja. Dus en hoe, hoe, hoe, ver, hoe ver wordt er dan gereisd ongeveer? Ja, nou ja, kijk, dat, dat is uh, voor, voor Nederland het is dat heel ver. Want uh, ja. Argentinië is een 80 keer zo groot als Nederland. Nee, en helemaal wonen ja. En er woont eigenlijk heel weinig mensen. Ja. Dus uh, het kan best zijn dat bijvoorbeeld Argentinië voor drie dagen helemaal naar uh, de Andes gaan. Want afstand, uh, Buenos Aires, anders is ongeveer Amsterdam-Rome. En dat doen ze gewoon rustig in drie dagen tijd. Dus het zijn echt wel grote afstanden of naar de kust. In het drie, drie dagen, maar dat is, dat is heen en, dan, uh, en dan, dan even rondkijken en dan weer terug. Ja, ja, in dit geval gaan ze dan wel met het vliegtuig, ja. uh, maar het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld vijf of zeven dagen zijn en dan kunnen de Argentijnen rustig een bus nemen, dus 15 uur heen en 15 uur terug. Uh, en wat ze nu wel met de auto doen voor drie dagen is bijvoorbeeld naar de kust. Uh, de Argentijnen vinden de kust, uh, ja, dat is eigenlijk gewoon wel een beetje de favoriete vakantiebestemming en dan rijden ze zes uur heen en zes uur terug en dat kan ook gewoon in een weekend gebeuren. Ja, ja, ja. het is nu winter hè, bij jou daar. Ja. Wat, is het, wat is het klimaat op dit moment? Nou, het is nu echt koud, uh, ook voor Argentijnse begrippen. Uh, het is nu een graaf op geweest vandaag. En dat, dat is dan een, een, een, een, een polkou die hier echt aankomt. Dus iedereen had wel wat mutsen op en handschoenen en oorwarmers. Mm. En dat gaat vooralsnog nu in ieder geval tot woensdag duren. Dus voor, ja, voor Argentijnen is het gewoon echt hartje winter. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, hoe zit het met schoolvakanties? Zijn die er in de zomer en in de winter? Ja. Goal zijn twee weken in de winter. Nou, die zijn eigenlijk net over. Ja. Uh, dus het merendeel van de Argentijnen gaat dan precies in die weken vanwege de kinderen op vakantie. En een zomervakantie is, in, uh, is uh, ja, hier in dat is dus eigenlijk de Nederlandse winter, dus januari en februari. Uh, en eigenlijk nemen de Argentijnen al een beetje vrij vanaf de kerst, want dan is het ook heel erg warm al. Uh, en dan kunnen ze soms wel twee tot drie weken of misschien wel een maand weggaan. Ja, ja. En hoe, hoe gaat het met jou? Wie, hoe vier jij vakantie daar? Nou, Als ik zelf op vakantie ga, uh, dat is dat eigenlijk een beetje anders dan de Argentijnen zelf. Ja. Uh, dan ga ik dan kies gewoon naar een hele rustige plek in een dorpje. En ik wil daar dan gewoon een paar... Een week of twee zitten om te kijken hoe mensen daar leven. En dan vind ik het ook wel prachtig. Dan zoek ik zo'n paasvakantie uit. Want dan heb je vaak nog in die katholieke dorpjes allemaal nog te deden. Dat is allemaal heel erg interessant om te zien. Uh -huh. Maar de Argentijnen zelf die gaan in de zomervakantie heel graag naar plekken waar het vooral heel druk is. En ik heb je bijvoorbeeld hier één kustplaats: dat is Mar de Plata, met je het zandvoort van Argentinië. we uh -huh. nou, gaan in de zomervakantie misschien zo'n 2 tot 3 miljoen Argentijnen toe. En alle nieuwsuitzendingen worden vanuit daar verzorgd... Uh, ...talkshows vanuit Marderplatte, et cetera. En dan wordt er iedere dag weer trots bij verteld... ...hoeveel duizenden mensen er niet aangekomen zijn. Ja, ja, ja. En de Argentijnen vinden het dat op zich helemaal niet erg... ...om uh, met z'n allen luchtje dus met je bij elkaar te zitten. En ik denk dat het eigenlijk met je komt... omdat dat het althans zo onderbevolkt. is. Er wonen hier maar 40 miljoen Argentijnen... ...in een gebied wat dus 80 keer zo groot als Nederland is. Ja. Dus men vindt het helemaal niet erg om vlak bij elkaar te zitten... Ja, en ben jij zelf daar wel eens geweest, in dat hele drukke gebied? Ja, ja ik ben er wel eens geweest. Ja? Um, ja en dat, dat is heel erg interessant om te zien. Dus, dus iedereen gaat dan naar het strand. Het strand is heel klein, die zitten dan allemaal bij elkaar. En met name natuurlijk ook heel veel jonge mensen. 18 is natuurlijk ook een heel jong volk. Uh, heel veel uh, kinderen die nog steeds geboren worden in tegenstelling tot bijvoorbeeld Europa. En uh, ja, die gaan eigenlijk allemaal naar discotheken toe en naar het casino. En de meeste Argentijnen bijvoorbeeld, ook de porteños die uit Buenos Aires komen, die gaan dan daar ook naartoe. En die willen daar eigenlijk gewoon iets weer naar het theater. En, en willen ook naar de restaurants waar ze een lekkere biefstuk of een ander stuk vlees kunnen eten. Dus uh -huh. eigenlijk is het een beetje een kopie van wat ik dan hier zie. En ja, voor mij heel erg interessant om te zien, maar ik zou er zelf niet heel lang willen zijn. Nee, nee, nee. Wat, wat zijn jouw bezigheden in Argentinië? Uh, ja, eigenlijk een beetje van alles. Ik heb een, een adviesbureau, dus wat betreft Nederlandse bedrijven die willen investeren in Argentinië. Uh, die helpen erbij in zo'n zo nu en dan ook wat journalistieke producties. Uh, op journalisten met name van televisie en zo nu en dan nog radio. Ja, en nou uh, blijkt Argentinië voor Nederlanders een enorme populaire vakantiebestemming uh, te zijn. Ja, heb jij een ja. idee waarom dat is? Nou ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met het maxima-effect. Dat hier een ja. hele oh, ja? maxima. Ja, ja um, dat is. Uh, met, met name de laatste jaren is het enorm toegenomen. Uh, er is natuurlijk heel veel. Heeft, Argentinië heeft heel veel nieuws gestaan in Nederland op allerlei manieren. Maar ook natuurlijk op toeristisch vlak. En door laten we wel eens in Argentinië is ook echt een prachtig land. Mm -hmm. Met gletsjers in het zuiden en de brede watervallen in het noorden. En je hebt natuurlijk het Andersgebergte waar je kunt paardrijden en noem maar op. Uh, dus ja, de, de, de is heel veel, uh, er zijn heel veel Nederlanders hier, ook heel veel Belgen op vakantie. Uh, je ziet het eigenlijk op allerlei manieren. Er zijn heel veel relaties die worden geboren. Heel veel huwelijken tussen Argentijnen en Nederlanders. Uh, heel veel culturele uitwisseling. En Argentinië is nu op dit moment ook heel erg goedkoop. Uh, de peso is geen dollar meer waard. Er heeft heel veel inflatie wel op gevonden, Maar het is nog steeds voor Europeanen een hele aantrekkelijke vakantiebestemming. Ja, ja. ja je hebt al een paar dingen genoemd. Uh, is er nog iets waar, wat je toeristen zeker zou willen aanraden om, uh, om te bezoeken in Argentinië? En, nou ja, sowieso Buenos Aires. Buenos Aires is natuurlijk het Parijs van Latijns-Amerika. Ja. Uh, dat is natuurlijk prachtig. Dat kan wel, nou ja, wat u net zo al zei, Plaza de Macho, de dwaze moeders die nog ieder jaar of iedere week een heel klein clubje wat nog steeds daar rondloopt. Oh ja, dat, dat is nog steeds. Ja. ja, ja, absolute must. Iedere, iedere donderdagmiddag om half drie lopen er nog zo'n tien tot vijftien met van die hoofddoekjes rond. Een absolute uh, must. Dat klinkt natuurlijk wel een beetje raar, maar het is ja het is ook wel weer een natuurlijk een uh, ja. Ja en, precies. Ja, en toch de militaire cultuur heeft nog niet zo lang geleden hier plaatsgevonden. Ja. De effecten zijn er nog steeds een beetje zichtbaar. Verder is het natuurlijk een hele een prachtige architectuur. Maar ja, afgezien van Buenos Aires, eh, nogmaals, die, die gletsjers zijn prachtig. Dat, dat, dat laat een stuk ijstijd zien. Dat zijn gletsjers die. Um, ja, zo machtig mooi zijn. Ik had het in ieder geval nog, nog, nog nooit gezien. Dus mijn uh, mond viel open, je hebt de walvissen uh, die in november aankomen. Dat is eigenlijk een beetje aan de Atlantische Oceaankust kust mm -hmm. nou, de Fuego is natuurlijk het meest zuidelijke uh, bestedelijk gebied eigenlijk. Uh, waar je ook zelfs nog tot in oktober kunt skiën uh, dus alle kampioenen die normaal in Oostenrijk zie die gaan daar nog snel even oefenen. Uh, de Andersgeberg, ja, de, de dat is natuurlijk prachtig. Je kunt daar nogmaals paardrijden, je kunt er rondlopen, je kunt er hele goede wijnen proeven. Um, de zevenkleurig Vallei Salta, waar echt nog van die inheemse bevolkingsgroepen zitten. Prachtige Indiaanse gezichten met vlechtjes, et cetera. Het heeft eigenlijk gewoon alles. Uh, en wat dat betreft, ja, dat snap ik ook wel, de Argentijnen kunnen niet even iets anders omdat hun peso geen dollar meer waard is. Dus ze gaan eigenlijk bijna allemaal in Argentinië zelf op vakantie. Maar ja, ik geef ze geen ongelijk, want het land heeft alles. Het is prachtig. Ja. Nou, ik wil je hartelijk danken, Natasja, voor jouw verhaal. Live vanuit Buenos Aires. Ja, En, graag gedaan. en een prettige vrije dag voor je morgen. <laughs> ja, toch? Hartelijk bedankt. Oké, okay. dag. Dag. Dit is de nummer 1 van Argentinië, Vicentico en Passage. Te quedan in mijn mente, no se piensa en el verano cuando cae la is niet que Het un momento y volveremos a querernos. meer. Het lógica del meer. nos ha dirigido, ni el futuro tan incierto nos is Una vez los dos pensamos hay que separarse Mas decidimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falto Dat ahora niet goed is. Mil momenten este deze en in mente. No se piensa en het verano cuando dan komt de Deja que pase un momento een momentje a. zagen van volkszanger Vicentico. Dit is de nummer 1 van Argentinië. Hij is daar vooral bekend vanwege de concerten die hij ieder jaar geeft... in het Luna Park, vlak onder Buenos Aires. Het is als Lee Towers en Ahoy, als Clouseau en het Sportpaleis. Mensen doen er alles voor om kaartjes voor die concertreeks te bemachtigen. En we draaiden hem omdat we spraken met Natasha live vanuit Buenos Aires. Cairo's nacht van het goede leven. Met Axel van der Ende. Ja, uh, daar is het morgen een uh, vrije dag. Maar uh, hier niet. Het is weer tijd voor graven, hakken, drillen en zagen. Want de bouwvakanties zijn definitief voorbij. Dus dit nummer is er weer voor iedereen. De mannen op de stijgers. Dat zijn hele stugge mannen. Ze houden niet van praten. En ze laten zich nooit gaan. Maar horen ze jou hakken? Dan staan ze altijd schreeuwen. Dan brullen ze als deven. Ze heeft geen slipje aan. De mannen op de stijlers, de mannen in de bouw, fluiten naar de meisjes. Naar elke jonge vrouw. Dan noemen ze je schatje en dan roepen zij hem op. Ze zwijmen met kwasten en dan denk je, lazer op. Maar dan durf je niets te zeggen en je krijgt een rode kop. De mannen op de stijgers. Dat zijn geen knappe mannen. Meestal met een handbag. En bijna altijd slecht gekleid. Het gewassen t-shirt, een spijkerbroek met stukken. En als ze moeten bukken, kijk je van achter in hun spleet de mannen op de stijgers, de mannen in de bouw fluiten naar de meisjes naar elke jonge vrouw. Ze roepen lekker kontje. En ze vragen: ben jij duur? Ze zwaaien met een tientje voor een hand. Staan. Ze werken hout bij met plamuur. En je weet, dit is het uur dat je als vrouw hebt afgemaakt. Applaus meer voor je graanschuur. Nooit meer, oh, wat zijn ze groot. Nooit meer zal ik helpen draaien. van het oude lijken gek geworden. Bevestiging. En dat is niet ineens afgelopen als je 95 bent geworden. De mannen op de stijgers van het IVTERIS wonnen in 1997 de jury- en publieksprijs van het Leids Cabaret Festival. En uh, ze ging daarna al snel verder in uh, andere rollen. Ze speelde in musicals en ze deed regie. Maar dit was fijn om nog eens terug te horen. Mooie kleine Malle Babbe-citaatje zat erin van Eens komt de dag. Daar denk ik altijd aan. Uh, bijna tijd voor uh, het uh, wereldnieuws van drie uur. Met uh, de laatste berichten uit Tripoli. En daarna gaat de Nacht van het Goede Leven weer verder. Het duurt nog tot, tot zes uur. En we gaan nog van alles doen. Het laatste uur, dat is mooi, want dan hebben we weer live muziek. Dan komt Ganna hier optreden met haar band. Tot zometeen.